Casper Meijer met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn de stemlokalen geopend voor de eerste ronde van de verkiezingen voor de Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer. De Renaissance-partij van president Macron doet het goed in de peilingen... maar wordt op de hielen gezeten door een nieuwe coalitie van vijf linkse partijen. Mogelijk wordt zijn partij de grootste in het parlement, maar had hij niet de absolute meerderheid... dan zal hij met andere partijen compromissen moeten sluiten. Er wordt bij de Franse parlementsverkiezingen net als bij de presidentsverkiezingen gestemd in twee rondes. In Tilburg is vannacht iemand gewond geraakt bij een schietincident. Volgens getuigen werd op een druk terras een man onder vuur genomen. Een verdachte reed zichzelf tijdens een vlucht klem in een straat met paaltjes. Daar werd hij gearresteerd. De Tilburgse politie loste daarbij een waarschuwingsschot. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In Venezuela is oppositieleider Guaido belaagd tijdens een bezoek aan een kwekerij. Hij werd aan hem geduwd en getrokken. Zijn shirt werd bijna helemaal van zijn lijf getrokken. Volgens Guaido zitten aanhangers van president Maduro achter de aanval. Hij spreekt van een hinderlaag. Een bibliotheek in Londen heeft een boek vanuit Canada teruggestuurd gekregen dat ruim 48 jaar geleden was uitgeleend. Er stond geen afzender op het pakketje. De BBC ontdekte dat het boek was geleend door een inmiddels 72-jarige Brit... die al lange tijd in Canada woont. Hij kwam het boek onlangs tegen in een doos en besloot het terug te sturen... omdat hij naar eigen zeggen bibliotheken een warm hart toedraagt. De bibliotheek besloot de boete voor het te laat inleveren... in dit geval maar kwijt te schelden. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat stapelwolken. Vanavond kan in het noordwesten een lokale bui vallen en het wordt 19 tot 24 graden. Na vandaag blijft het droog met geregeld zon. Morgen is het wel wat koeler, maar later in de week kan het lokaal zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANBB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A9 die men richting Alkmaar... tussen Amstelveen en Alsmeer, 4 kilometer met bijna 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Oud-Hollandse muziek op zondagochtend hier bij de lokale over op CFM Zandvoort. In Zandvoort uit Zandvoort, nu Fien de Lamar. Waar is het op de wereld zo vrolijk? Vertel leuk en oelijk. Waar heb je op de hele armoede plezier? Reuzekees en kwartier. Waar wippelen er een mooie rok?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 En waar ga jij nu binnen, waar, waar je geen blauw gezwam, en waar begint de harde klok van Amsterdam, in de Jordaan, in onze enige Jordaan. Op die ene kleine plek zijn we leuven gek, want er zal het hart van ons te blijven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 zo op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 En stegen bij storm en beregen Of er inbrekers zijn En doet er zo'n eentje een beetje verdacht Dan lever ik hem over aan vijfmalig Ik ben de nachtwacht van het Rembrandtplein Maar niet van Rembrandt van Rijn Is er nou afgelopen, maar dat we dat is in de nacht Oh, dank u. Ik ben de naam van de weet je dat is een kameraad. kameraat.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 En de volgende artiest is uh, Willy Alberti, natuurlijk artiesteraam van Karel Verbrugge. Geboren in Amsterdam op 14 oktober en overleden in Amsterdam, waar hij ook geboren is op 8.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 Je zult toch gewis, want de meesten van de Denken, Ik wil klappen, klappen. Melk met suiker, want iets anders. Al... Waar, zegt zij op dat moment: Ik wil klappen, lappen, En we willen ons landje tevreden. Dus hier dat voor hoort erbij. Maar als we met verlof gaan, leven we als een kind zo blij. Want hebben ze gezegd: major, onze ons verlof pas voor. Zegt hele cel, ik kan je wel en we gaan erbij van de Twee maal 24 uur. Vrij, dus die in dat voort erbij. maar als we met verlof gaan zijn, we als een kind zo blij. Want dat is dus zelfs janjon, ons de barot van voor, zegt de hele cel, ik dank je wel en we gaan er mij vandoor.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 We leven de la la la la la la la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 Signorina, Calypso, I, Calypso, ay, Calypso, Italiano, Calypso, si, Calypso, si, Calypso, Siciliano, Calypso, ay, Calypso, I, Calypso, Italiano, Calypso, si, Calypso, si, Calypso, Siciliano. In de lente trouwden zij Antonio. Het werd een feest met zang, muziek en viool. Heel de buurt kwam bij het bruidspaar op bezoek. En dat danste voor hun vrienden op verzoek. Calypso, ei calypso, ei, calypso, italiano. So, si, calypso, si, calypso, siciliano. Calypso, ai, calypso, ai, calypso italiano. Calypso, si, calypso, si, calypso siciliano. See you.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 het tweede vers gaat trulala, trulala, trulala. Het tweede vers gaat trulala, trulala. In Afrika gaat Moederdag, toch niet zo snel voorbij, want iedere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 Ruimen. Al die bloesjes en ze ringen, dat ben van die mooie dingen zonder konest te rijmen, lieven de peren en de pruimen. Wat is het zwaar, wat is het zwaar, te moeten drinken aan de baan. Drinken niet zo zwaar, dan is het ook geen goede baan. Wat is het zwaar? Wat is het zwaar? Om door te drinken aan de baan. Mijn hart, dat is een kegelbaan. De meisjes zijn daar in de kegels. Ze rollen af, ze rollen aan. Dan een kegelbaan, een hand, dat is niet meer te stoppen. Hollario, oh, -oh hollario, -oh. oh, -oh hollario. -oh.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 in je leven strijdt een verzetje op zijn tijd.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 Vergeet.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 dat ik ben...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 Terwijl de meeste landen zich wapenen tot de tanden. Het resultaat moet een oorlog zijn. Zat die heren bent in snake of purmerend. In tiel of Katendrecht, was gauwer het pleit beslecht. En het koor van vrouwen antwoord, Het is net zo je zegt. The <laughs>